6 uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Voor CDA is 0,7% ontwikkelingshulp niet langer heilig. Onrust in PvdA over nieuwe bezuinigingen op Defensie. Ieren stemmen voor Europees begrotingsverdrag. Het CDA streeft er niet langer naar 0,7% van het bruto binnenlands product te besteden aan ontwikkelingssamenwerking... Dat blijkt uit een toelichting op het verkiezingsprogramma. In het vorige programma, en ook in het regeerakkoord, hield het CDA nog wel vast aan het percentage. Ook internationaal is 0,7 de richtlijn. Het CDA wil zich houden aan internationale afspraken, maar die kunnen veranderen. Het CDA vindt dat de ontwikkelingssamenwerking meer moet worden vernieuwd en dat er moet worden samengewerkt met bedrijven, particuliere donoren en maatschappelijke organisaties. Ook particulier initiatief is een onmisbaar onderdeel, vindt de partij. Minister Spies van Middellandse Zaken wil niet op de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. In een toelichting benadrukt ze dat ze bij de vorige verkiezingen ook niet op de lijst stond en dat ze al acht jaar in de Kamer heeft gezeten. Ze sluit een nieuw ministerschap niet uit. Binnen de PvdA is onrust ontstaan over het plan van de partij om 1 miljard euro te bezuinigen op Defensie. Een adviescommissie van de fractie noemt het plan ondoordacht en zegt dat het desastreuze gevolgen heeft voor de krijgsmacht. PvdA-leider Samson wil flink snijden in de defensieuitgaven, zo heeft hij al aangekondigd. De bezuiniging van 1 miljard staat zeer waarschijnlijk in het verkiezingsprogramma dat volgende week wordt gepresenteerd. De adviescommissie schrijft in een brandbrief aan de PvdA-top dat Nederland internationaal op defensiegebied geen belangrijke rol meer kan spelen als de bezuiniging doorgaat.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 Minister De Jager ziet niets in een splitsing van de euro... in een noordelijke en een zuidelijke variant. ChristenUnie-leider Slob kondigde gisteren aan... dat hij onderzoek laat doen naar zo'n opdeling. Slob is bang dat doorgaan op de huidige manier niet werkt. Minister De Jager vindt dat het partijen vrij staat iets te onderzoeken... maar volgens hem wijzen al heel veel onderzoeken uit... dat splitsing voor Nederland heel kostbaar is. Het zou niet goed zijn voor de werkgelegenheid... en ook wordt de export naar de zuidelijke landen veel duurder. De gemeente Roosendaal eist een onderzoek naar lekkende goederenwagons uit België. Vanochtend was opnieuw sprake van een lekkende wagon, waarna een groot alarm werd geslagen. Het treinverkeer lag drie kwartier stil. Het bleek uiteindelijk te gaan om enkele druppels, maar de brandweer moest voor de derde keer in korte tijd met groot materieel uitrukken. Goederenwagons uit België worden in Roosendaal gecontroleerd, omdat dat het eerste station na de grens is. De Roosendaalse burgemeester denkt dat de wagons in België niet dezelfde strenge keuring krijgen als in Nederland. Voor 11.000 provincieambtenaren is er een akkoord over een nieuwe CAO. Daarover zijn de betrokken vakbonden het eens geworden met het interprovinciaal overleg.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 Straatmuzikanten die in Amsterdam willen optreden moeten vanaf dit najaar mogelijk eerst auditie doen. Het CDA stelt daarom voor om straatmuzikanten eerst te testen. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt dat voorstel. Volgens het CDA kan zo'n auditie uitgroeien tot een ijdelsachtig evenement waarvan de hele stad plezier heeft. De partij wil ook iets doen aan de levende standbeelden op de dam, omdat er nu ook mensen in een gorillapak staan die het uitsluitend om het geld is te doen. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met opklaringen. Morgen bewolkt, maar ook periode met zon. Alleen in het noordoosten een kleine kans op een bui. Het wordt 13 graden in het noorden tot zo'n 18 graden in het zuiden. De dagen daarna zo nu en dan een bui. Temperatuur rond 15 graden. Aan verkeersinformatie. Vooral bij Rotterdam is het nog steeds een drukke avondspits. In de rest van het land worden de files nu korter. De lange files staan op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen... voor knopend Ketelplein 7 kilometer. De andere kant op richting Hoogvliet voor knopend Benelux 7. De A15-Europoort richting Rotterdam... tussen Rozenburg en het vaanplein 20 kilometer. A20 hoeft land richting Gouda voor knopend plein 12. En op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd... voor afrit Oud-Beijerland staat 4 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. <tieden>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 Bert van Sloten. Een hele goedenavond. We moeten vol aan de bak als één man achter oranje. Arjen Robbers spreekt ons zo toe. Maar voor het zover is gaan we eerst naar Ierland. Want met een ruime meerderheid hebben de Ieren ja gezegd... in een referendum over het nieuwe begrotingsverdrag van de eurozone. 60% van de Ieren stemden voor. Ierland is het enige land waar gestemd wordt over dat begrotingsakkoord. Arjen van der Horst is onze correspondent. Arjen, hoe belangrijk is deze ja... Ja, zeker belangrijk voor de Ieren. Niet zo voor uh, Europa, want uh, als de Ieren nee hadden gestemd... dan was het verdrag waarschijnlijk toch doorgegaan. Want het is nu zo dat er 12 euro-landen voor moeten stemmen. Dan wordt het alsnog geratificeerd. Maar voor Ierland was het wel heel belangrijk. Een Iers-nee had betekend dat ze geen aanspraak meer hadden kunnen maken... op het permanente Europese noodfonds. Dus stel dat Ierland weer een nieuwe noodleding nodig zou hebben... dan hadden ze niet op de steun kunnen rekenen van Brussel. Ze hebben nu ja gestemd, dus die... Uh, als het nodig is, als het misgaat met Ierland... Ja, dan hebben ze altijd nog Brussel achter zich. Dus het, wel, het was een belangrijk jaar voor de Ieren. Ze hebben voor de portemonnee gekozen. In zekere zin wel, ja. Uh, je kan niet echt zeggen dat de Ieren uh, zo pro-Europees gestemd zijn. Uh, we zijn de afgelopen jaren veel in Ierland geweest. En je zag daar ook dat de anti-Europese stemming uh, toenam. Zeker nadat uh, ze uh, ja, zware bezuinigingen kregen opgelegd vanuit Brussel... Maar de Ieren hebben ook het gevoel dat ze met de rug tegen de muur staan. We kunnen niet anders. En ze voelen dat ze die steun uit Brussel niet nodig hebben. En dus dat ze de, de woede uh, en, uh, van Brussel niet konden riskeren. En dat ze vandaar dus uiteindelijk ja hebben gestemd. Het is een beetje, hou je van me met het pistool op de borst? Ja, zo zou je het kunnen omschrijven. En uh, de, de Ieren, dat, dat was ook de tactiek van de Ierse regering. Hè? Bijna alle politieke partijen uh, waren voor uh, het Europese verdrag. En van als jullie tegenstemmen, ja dan gaan we de Europese boot missen. Dan hoeven we niet meer te rekenen op steun. We maken nu al zware bezuinigingen mee. Rekenen maar op dat die bezuinigingen nog zwaarder worden als we nee stemmen. En die tactiek lijkt gewerkt te hebben. 60% van de Ieren hebben voorgestemd. Dankjewel, Arjen van der Horst. Klanten blijven massaal weg uit de koffieshops waar een wietpas nodig is. Volgens de bond van cannabis detailisten zijn de koffieshops in de zuidelijke provincies een maand na de invoering van de pas minstens 80% van hun omzet kwijt. Het verslag is van Karin Alberts. Coffeeshophouder Rick uit de Bosstraat in Breda kan erover meepraten. Sinds de verplichte registratie zag hij zijn inkomsten terugvliegen. De meeste koffieshophouders in Breda zitten met omzetverliezen van 80-90 procent. En ik heb en begrepen in het el elders van het land dat het zelfs boven de 90 procent lag. Ik denk dat ik hier, maar ik weet het nog niet helemaal precies, ook uh, rond de 90 procent omzetverlies zit. Volgens koopchef Frans Heres, portefeuillehouder cannabis binnen de politie. Valt dat omzetverlies makkelijk op te lossen? Nou, het probleem is makkelijk op te lossen wat ze signaleren, namelijk doordat ze dan uh, de registratie goed openstellen voor de mensen die zich in de koffieshop kunnen laten registreren. Daar zien we grote verschillen in. Er zijn koffieshops die er 2000 mogen hebben, maar 200 op dit moment ingeschreven hebben. En we zien ook koffieshops die er 1600 hebben. En ik ga ervan uit dat dat ook een groot deel van het inkomstenverschil bepaalt. Dus mijn advies aan de koffieshophouders is... volg dit beleid, schrijf 2000 klanten in. En volgens mij kom je dan een heel stuk tegemoet aan de omzet die je had. Rick van Coffeeshop de Baron. Het is makkelijk geluld, ja. <lacht> makkelijk lullen zo. Nee, dat is Eindhoven. Daar hebben ze de eis van het uittreksel laten vallen. Dus dan is het heel makkelijk. Dan kom ik ook zo aan de, aan de 2000 leden. Maar de burgemeester van Breda eist wel een uittreksel uit het bevolkingsregister. Als bewijs dat klanten ingezetenen van de gemeente zijn. En klanten willen niet dat hun drugsgebruik geregistreerd staat. Ja, ze zijn bang dat de overheid die gegevens uh, verzamelt en dus lijsten aanlegt van, van onze leden. En, dat kan dan, en wat er dan met die lijsten zou kunnen gebeuren, ja, dat laat zich raden. We hebben een keer de enquête gedaan vroeger. 87% procent van onze klanten waren van hoger opleidingsniveau. Het zijn juist die mensen die nu wegblijven. Het zijn de jongelui, de anarchisten, de punkers die er weinig problemen mee hebben om zich in te schrijven. Maar mensen met een eigen baan, met een bedrijf in de marketing of in, uh, in de reclame of mensen die veel overheidsopdrachten aannemen, die, uh, die schrijven zich niet in. Die durven dat risico niet te nemen. En ja, ik, ik, ik kan ze heel goed begrijpen. En daarom bloeit de straathandel, zegt Rick. Iets wat door twee klanten in de shop wordt bevestigd. En waar jij dan, waar zij heel veel last van heeft, vanaf dag 1 kun je hier niet meer normaal door de straat lopen. Ja. Want echt, wordt... Nou, hoeveel uh, op dit stukje? Ja, drie, vier zeker. Ja, drie, vier, vijf, vijf keer word je aangesproken, echt, of van de straatdealers. Ja. Ik zie ze overal staan. Korpschef Frans Heres over de aanpak van drugsrunners. Ja, het is altijd een beetje kat en muisspel. Het is een snel delict. Je geeft elkaar een hand en daar zit dan verdoven midden in. En de hand terug zit dat geld in. Dan heb je al een deal te pakken. Wij zijn er natuurlijk goed ingetreden om dat aan te pakken. We doen dat met extra mensen, 50 mensen extra. Dus we zijn er wel succesvol in. Maar het blijft altijd een beetje muisspel. Maar de boodschap is: wij blijven de baas op straat. Dus al moeten er meer mensen naartoe om die straathandel in te dammen, dan gaan we dat ook echt doen. 50 politiemensen extra voor Limburg, Noord-Brabant en Zeeland samen. Hoeveel arrestaties zijn er de afgelopen maand geweest? Er zijn een aantal honderden arrestaties geweest... maar ik vergelijk het soms wel eens met een horecaweekend. In een horecaweekend in het zuiden van het land... worden meer mensen gearresteerd dan nu voor de straathandel. Omdat er niet zoveel straathandel is... of omdat ze niet te pakken worden genomen? Wij kijken met 50 mensen extra naar de straathandel. Uh, daar komen dus wel extra aanhalingen uit... ten opzichte van een normale situatie. Maar je moet het ook weer een beetje relativeren... ten opzichte van wat ik net zei. In de horeca hebben ze soms meer arrestaties dan voor de straathandel. Maar of dat nu zo geruststellend is... Coffieshop houder Rick. De ellende is dat de, de heel veel Nederlanders nu wegblijven door dit nieuwe beleid en gewoon de straathandel opzoeken. Dus die straathandel is gigantisch gegroeid. Uh, en het kan zijn dat de politie door hard jagen en het een beetje weten verplaatsen. Maar je moet begrijpen dat het op een gegeven moment natuurlijk door het uitwisselen van telefoonnummers gewoon de, de wijken ingaat en het uitwisselen van adressen. En dan bestaat het nog steeds. Alleen, het is minder zichtbaar. Van de Wiet gaan we naar het gravel van tennis in Parijs. Roland Garros, Mark Brassen, Federer op de baan ondertussen? Federer inderdaad op de baan. Op het centercourt speelt tegen Nicolas Mahut. De Fransman Federer goed, soeverein in de eerste set, 6-3 gewonnen. Ik kijk met een schuin oog, of eigenlijk kijk ik met een schuin oog... naar die partij van Federer, want die moet volgens mij wel makkelijk gaan winnen. Maar ik zit ook nog te kijken naar een partij waarvan ja, op voorhand verwacht werd... dat dat wel eens de partij van de dag zou kunnen zijn. Juan Martín del Potro tegen Marien Silic. Uh, ja, zo goed als Federer speelt... Speelt in de eerste set zo goed speelt Del Potro ook tegen die Silic. Uh, twee keer een break voor de Argentijn in de eerste set. Die won hem met 6-3. En hij heeft inmiddels uh, Silic alweer gebroken ook in de tweede. Dus leidt uh, Del Potro heel, heel comfortabel in die tweede set uh, met 5-2. Het ziet er dus uh, goed uit voor uh, twee favorieten. Voor uh, Roger Federer en voor Juan Martin Del Potro. Straks nog meer sport. Oranje had vanmiddag weer een persmomentje. Pas Stigler sprak met Arjen Robbe. De informatie. Edwin Gerritsen loopt het al een beetje af... of is het nog steeds hommelers? In, uh, in het Nederland, uh, ja, de files nemen af, maar rond Rotterdam... daar blijft het nog steeds uh, erg druk. In totaal zaten er nog 130 kilometer file. De langste file staan daar op de A15 Europoort richting Rotterdam... voor Vaanplein 20 kilometer... en op de A20 Hoek van Holland, richting Gouda... voor de Bresseplein 12 kilometer... Dit weekend zijn er snelwegen dicht door werkzaamheden. De hoofdrijbaan van de A16 tussen de knooppunt Riddenkerk en de Brechtseplein gaat richting Rotterdam dicht. De A28 richting Utrecht is dicht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd. En de A59 ten Bos richting Zierikzee tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Oh, naar Enschede. Het Openbaar Ministerie sprak daar vanmiddag... met slachtoffers van de Enschedese oud-neuroloog Ernst J.S. De oud-neuroloog raakte eerder in opspraak... omdat hij bij veel patiënten die hij in het medisch spec-centrum Twente behandelde... een geheel verkeerde diagnose stelde. Zo vertelde die tientallen mensen dat ze ongeneeslijk ziek waren. Terwijl het niet zo was. Verslaggever Matthijs Holtrop is in Enschede. Matthijs, eh, het Openbaar Ministerie sprak met eh, de slachtoffers... Waarom deden ze dat vandaag eigenlijk? Ja, om al die mensen toch een inzicht te geven in hoe het onderzoek ervoor staat op dit moment. Uh, het laatste anderhalf jaar is er intensief gezocht naar wat er precies is gebeurd in dat ziekenhuis. Onder toezicht dus van de neuroloog. Het gaat om uh, in ieder geval negen zaken die nu voor de rechter worden gebracht. En ook uh, al die mensen die dus wel een melding hebben gedaan of aangifte hebben gedaan die niet voor de rechter komen. Die melding. Um, ook zij verdiende een, een overzicht van hoe het onderzoek ervoor staat en uitleg waarom dat zo was. En dat wordt op dit moment toegelicht op een persconferentie. En wat daar in ieder geval al is verteld, is dat ze uh, in ieder geval zo'n beeld willen geven aan de rechter wat nou strafrechtelijk verweten kan worden aan die neuroloog. Want een medische. Fout zou je kunnen zeggen is niet per definitie een strafbaar feit. En dat moet dus worden aangetoond. En daarvoor zijn die negen zaken uitgekozen, waarbij juist dat het makkelijkst is, uh, is aan te tonen. Maar, maar Matthijs, wanneer is een medische fout wel een strafbaar feit dan? Ja, dat is dus vast te stellen uh, aan de rechter wanneer iets uh, strafbaar is. En uh, om daarvoor dus uh, justitie moet dat dus vaststellen en heeft daar een speciaal expertisecentrum voor opgericht, een medisch expertisecentrum en zij gaan dus onderzoek doen met deskundigen om te kijken van welke stappen zijn gezet en in hoeverre zijn die verwijtbaar. En dan gaat het dus om een verkeerde diagnose stellen, maar ook bijvoorbeeld het voorschrijven van medicatie dat helemaal niet nodig is, het gebruiken van onderzoeksresultaten. Uh, op het verkeerde moment. Uh, op een, uh, op een, uh, wat er bijvoorbeeld is gebeurd. Is dat een foto van een hersenscan is gebruikt. bij een patiënt. Terwijl die foto helemaal niet van die patiënt was. Uh, dat is een, een vorm van fraude, zou je kunnen zeggen. En daarnaast uh, is er ook nog sprake van. Uh, een aanzienlijk geldbedrag van 90.000 euro. dat ook nog eens verdwenen. Ja. Kortom, uh, een hoop zaken. Een hoop ingewikkelde zaken. omdat het gaat om. Uh, schade die deels is te verwijten aan medische fouten... maar ook voor een groot deel aan strafbare feiten. En eigenlijk is die bijeenkomst van vandaag bedoeld... om de mensen uit te leggen waarom niet alle zaken worden vervolgd. En dat ze dus eigenlijk alleen de hele sterke zaken eruit pakken. Precies. En het is voor die mensen een zeer emotionele bijeenkomst geweest. Dat is hier verteld, maar dat is ook... Uh... Uh, verteld toen de mensen naar buiten kwamen. Ik heb een enkeling een vraag kunnen stellen. Het was zeer emotioneel. En mensen hebben het beeld dat het gaat om een arts die uh, zeer goed van zichzelf dacht te weten wat hij aan het doen was. Uh, zeer overtuigd van zichzelf. Maar veel patiënten hebben het gevoel dat er op hen een experiment is uitgevoerd. Dat, ze, dat hij maar wat deed. En uh, dat ze het slachtoffer zijn geweest van uh, zijn eigen willekeur. Uh, veel van die mensen die een melding of aangifte hebben gedaan die... Uh, hebben, uh, die worden bijgestaan en ja. ik door mijn heer uh, Rost. En ik vroeg aan hem wat voor hem de belangrijkste uitkomst was van die vanmiddag gehouden bijeenkomst. Nou, de belangrijkste uitkomst is dat het openbaar ministerie van negen patiënten de zaak op de dagvaarding gaat zetten en gaat proberen deze man ook een mishandelingsvorm ten laste te leggen die mogelijk de dood en gevolgen heeft gehad dan wel zwaar lichamelijk letsel. Dus het aantal van negen. Waarom niet een grotere groep? Nou, dat is eigenlijk een economische keuze. Het Openbaar Ministerie heeft in eerste instantie gekozen voor de sterkste zaken. En daarnaast heeft het Openbaar Ministerie gekozen ervoor dat deze zaak toch zo snel mogelijk op zitting moet worden gebracht. En als je alle zaken op de ten moet leggen, ja, dan kan het nog wel heel lang duren voordat deze zaak uiteindelijk voorkomt. Vandaar een beperking tot in dit geval negen zaken. Vindt u dat het Openbaar Ministerie dit op een doordachte manier aanpakt? Nou, als ik kijk van wat er ontbreekt, dan moet ik toch zeggen van dat ik het jammer vind dat er geen klaarheid is gekomen hoe het nu kan dat hele grote delen uit dossiers ontbreken. En in individueel geval van een mevrouw waar 12 kubieke centimeter van de hersenen is weggenomen, ja, dat die niet op de telastelegging staat, daarvan heb ik het openbaar ministerie om nadere opheldering gevraagd. Dus u zou het liefst nog meer zaken op die telastenlegging zien? Nou, het gaat niet zozeer om het aantal, als wel om het aantal. Om de soort zaken. Ja, het formuleren daarvan. Het formuleren daarvan om toch zoveel mogelijk ook op de zitting duidelijk te maken wat deze zaak nu heeft betekend voor patiënten. En wat de enorme omvang van deze toch wel unieke zaak in de Nederlandse geschiedenis is. Hoeveel mensen adviseert u in deze zaak? Ik sta helaas, moet ik zeggen, als ik kijk naar het aantal, bijna 185 mensen bij. Wat verwacht u van deze zaak? Wat voor uitkomst? Waar gaat u voor? Nou kijk, waar het natuurlijk om gaat is dat hem gewoon de zwaarste delicten ten laste worden gelegd. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor de slachtoffers. Welke strafmaat er uiteindelijk uitkomt, ja dat is niet aan mij. Dat is uiteindelijk toch aan de rechter. En ik moet zeggen dat als hij maar zijn straf krijgt, dan heb ik daar met mij, de cliënten in zijn algemeenheid, vrede mee. De bijdrage was van Matthijs Holtrop. Biseksualiteit en eenzaamheid dat zijn de belangrijkste onderdelen... van de nieuwe roman van de beroemde Amerikaanse schrijver John Irving. In één Mens, dat is de titel van het boek. Irving is in Amsterdam neergestreken voor interviews. Morgen is hij de eregast van het boekenfestival van de VPRO. En nu al sprak Jeroen Wielard met hem. In First Sister, een plaatsje in Vermont... staat in het noordoosten van Amerika... komt Billy Abbott er al vroeg achter dat hij op vrouwen en mannen valt. Irving wilde een personage scheppen uit een seksuele minderheid... die door beide geslachten wordt gewantrouwd als iemand van de verkeerde kant. Bepalend voor zijn eenzaamheid. Ik wilde iemand die van een seksuele minoriteit was. Die would zich himself distrusted door zijn gay en straight vrienden. Het uh, was de solitariness. Of de bisexuele man van mijn generatie, van mijn ouders, die me me het of all. Als twee boeken steunen zijn er die twee transseksuele vrouwen: de ene waar Billy direct verliefd op wordt, en aan het eind de jongen die als meisje geboren had willen worden. Standing als bookends to this novel: zijn deze twee transgender vrouwen een uh, oudere vrouw... die Billy falls in love with when he's a teenager... who he doesn't even know is transsexual. En almost als if waiting for him... at the end of the story... is this young uh, transgender in progress. This boy who believes he should have been born a girl. Irving is altijd geïnteresseerd geweest... in onaangepaste individuen. Ik heb altijd geïnteresseerd in outsiders... I've always been interested in social misfits. Na zijn beroemde roman The World According to Garp gaat het opnieuw over de acceptatie van het niet getolereerde. It is a novel like The World According to Garp that once again is on the subject of our intolerance of our sexual differences. It's a novel that says um isn't it about time that we have um, Learn to accept each other's sexual differences for what they are, and um, start quarreling about them. De afwijzing tussen groepen bestaat nog altijd. Uit homoseksuele kring kreeg Irving kritiek over het onderdeel Aids in zijn nieuwe boek: Hij had niet het recht om erover te schrijven, omdat hij geen homo is. The disapproval within groups uh, still exists. Het uh, is een opinion, een kleine opinion. maar ik heb al at least één gay review gehad um, uh, die zei dat ik niet de recht had om over right de aidsepidemie te schrijven omdat ik niet gay ben. Irving antwoordde dat hij veel homovrienden heeft gehad die nu niet minder dood zijn omdat hij hetero is. To which I say, well, my friends straight. In een mens komt juist nu president Obama vorderingen maakt. met de acceptatie van het homohuwelijk in Amerika. De president deed dat met redelijke argumenten. hoewel het sommigen te lang duurde. Dit soort sociale kwesties zijn belangrijk in de komende verkiezingsstrijd. Zij die tegen homoseksuelen zijn, zijn in de minderheid. Maar ze maken wel veel kabaal, weet John Irving. Obama has sort of come to his position very reasonably and very slowly. Some people say I would uh, a little too slowly. I, I would have liked to have seen him come out a little uh, sooner. But uh, I'm not complaining because he's done the right thing. These social issues are going to be important in this election... I believe that the people who oppose gay marriage are very much in a minority. They're just a very loud. Minority. John Irving was dat in gesprek met Jeroen Wielaert. Nou, nog één oefenwedstrijd tegen Noord-Ierland morgenavond. En dan vertrekt Oranje naar Oekraïne voor het Europees kampioenschap voetbal. Met Arjen Robben, één van de belangrijkste spelers. Hij kreeg na de verloren Champions League finale met Bayern München nog wat extra dagen vrij. Maar nu treedt hij volop mee. En Bas Stichler sprak met hem vanmiddag. Is je hoofd leeg? Ja, nou ja, goed leeg. Leeg en ook weer vol. Ik bedoel... Uh...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 tweede wedstrijd dat het gewoon een, een stuk beter was en uh, dat we ook uh, in de organisatie denk ik wat, wat, wat beter ook stonden. Ja. Ja, je zegt we, doen, we hebben een stapje gezet, um, is dat ook nog weer puzzelen nu? Dat je elke keer weer probeert om naar het team te komen dat je wil het gekke is namelijk dat je aan de andere kant straks weer precies hetzelfde elftal de wei instuurt als waarmee we op het WK gevoetbald hebben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 dus wat dat betreft denk ik dat dat, dat, dat wel positief is, ja. Arjen Robbe Robben in gesprek met Bas Tegelen. Goed, Joost Eertmans in de studio. Hé, hey, wat gezellig, Joost. Goedenavond. Bent, ja, we zitten vlakbij nu. Precies. We gaan uh, vanavond natuurlijk weer verder met jou... met uh, iets met files? We gaan het hebben over links en over files. Want ik moet je zeggen, we zijn natuurlijk geen linksstation. Uh, moet ik zeggen, WNL komt van de rechterflank, dat is, dat is bekend. Uh, maar als je het op een rijtje zet, links heeft nooit geloofd in camera toezicht, het werkt. Uh, links heeft nooit echt geloofd in criminelen langer opsluiten, blijkt ook aantoonbaar te werken. Links gelooft ook nooit in meer asfalt. Uh, typisch zo'n linkspunt, asfalt helpt niet. En wat blijkt nou vandaag, onderzoek toont aan van Rijkswaterstaat notabene... 2,2 miljoen uur hebben we minder in de files gestaan met elkaar. Als, als Nederland. Door de wegverbreding. Die is ingezet door Eurlings. En later nu door, door minister Schultz. Hulde voor deze bewindspersonen. We zijn niet dankzij de crisis of dankzij het weer uit de files. Maar puur door meer asfalt. Ik wil dat nog even links Nederland inwrijven. En dat doe ik inderdaad zo meteen in de, in de show van Avondspits. En mijn stelling is dan ook: geef de automobilist nog meer ruimte. Want het werkt. We hebben nog veel knooppunten op de weg. Dat kunnen de luisteraars zelf ook zien als ze in de auto zitten. Het is nog niet genoeg. Dus gaat u maar bellen of u het met me eens bent, meer asfalt, Bert, hè? ben je het met mee eens? Nou, ik denk dat de mensen die in Rotterdam en Amsterdam... dan nu nog in de file staan, dat absoluut met je eens zijn. Kijk, nou heb ik steeds vaker dat mensen niet meer in de file staan... omdat het zo goed gaat, dat is slecht nou, voor mijn programma. maar van, Vanavond wel, uh, Nu jouw. wel, nou dat gelukkig dat nog, nog verkeersinformatie, stellen. maar bij ons ook. Verkeersinformatie, u kunt terecht op 0800 1121... live bij avondspits van WNL... of via hashtag, nou hashtag files, hashtag Eerdmans, hashtag WNL. U doet mee aan de discussie. We gaan van start eventjes na half zeven, direct naar het NOS Journaal. Tot zo.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 Bijna één minuut over half zeven. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Amsterdamse beurs is fors in het rood gesloten. Ook de andere aandelenbeurzen in Europa gaan met een dikke min het week -einde in. De AEX sloot 2,2 lager op bijna 284 punten. Beleggers maken zich grote zorgen over de Spaanse bankencrisis. Ook was er minder goed nieuws over de groei van de Chinese en de Amerikaanse economie. Binnen de PvdA is onrust ontstaan over een plan van de Partij voor Defensie. In het verkiezingsprogramma dat volgende week wordt gepresenteerd staat zeer waarschijnlijk dat de partij 1 miljard euro wil bezuinigen op defensie. Een adviescommissie van de fractie zegt dat dat desastreuze gevolgen heeft voor de krijgsmacht. Voor het CDA is het niet langer een voorwaarde dat 0,7% van het bruto binnenlands product voor ontwikkelingssamenwerking wordt gereserveerd. In het vorige verkiezingsprogramma en ook in het regeerakkoord... wilde het CDA niet tornen aan dat percentage. De partij pleit in het verkiezingsprogramma... voor vernieuwing van de ontwikkelingssamenwerking. En de gemeente Rozendaal eist een onderzoek... naar lekkende goederenwagons uit België. Vanochtend werd opnieuw groot alarm geslagen... in verband met een lekkende wagon. Uiteindelijk viel het mee, maar de brandweer moest... voor de derde keer in korte tijd met groot materieel uitdrukken. De Roosendaalse burgemeester denkt dat de wagons in België... niet dezelfde strenge keuring krijgen als in Nederland. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Het is op de meeste plaatsen droog en het klaart steeds verder op. En het luidt een frisse nacht in met temperaturen van een graad of vijf langs de oostgrens misschien zelfs nog wel iets lager. En dan loopt het kwik morgen geleidelijk aan op... maar het blijft te fris voor de tijd van het jaar. In het zuiden wordt het maximaal 17 of 18 graden. En in het noorden van het land maar 14. Maar goed, er is wel redelijk wat zon bij. En alleen in het noordoosten zou een enkel buitje kunnen vallen. De wind waait uit de noordelijke richting, is matig kracht 3. En daarmee is het weer toch eigenlijk ook weer niet zo heel slecht. Dat kunnen we zondag waarschijnlijk niet overal zeggen. Want dan heeft vooral het zuiden van het land te maken... met bewolking en periode met regen. In het noorden blijft het waarschijnlijk wel droog met misschien wat zonneschijn. En na het weekende is het wisselvallig. Af en toe zon, soms een bui. Maar de temperatuur gaat geleidelijk wel weer omhoog. AWB-verkeersinformatie. Bij Rotterdam staan nog veel files. In de rest van het land is de avondspits zo goed als voorbij. Lange files staan op de A4. Van Hoogvliet naar Vlaardingen, voor het Ketelplein, 7 kilometer. De andere kant op, richting Hoogvliet, voor knooppunt Benelux, 5. Op de A13, daarna richting Rotterdam, voor afgetbergen een rode reis, 6 kilometer... De A15 Europoort richting Rotterdam... tussen Rozenburg en Knoopertvaanplein 19. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Rotterdam-Krooswijk 10 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Voor de Heindortunnel staat 4 kilometer. En ook daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Geef de automobilist meer ruimte. Hey, goedenavond verkeersinformatie. Tot 7 uur rijdt uw avondspits door op Radio 1. Wel weer nou. Ja, links wilden het niet horen, maar nu is het dan toch gewoon bewezen. Meer asfalt leidt tot minder files. De verbreding van bijvoorbeeld de A2. En de A12 heeft grote fileknelpunten opgelost. Nederland rijdt weer door. En dat is goed nieuws, want stilstand op de wegen kost ons land geld, veel geld. Onze halve industrie is afhankelijk van de transport op de snelwegen. Toch blijven milieuorganisaties strijden voor minder asfalt ongehoord. Ze dwarsbomen economische groei. Bovendien worden auto's steeds schoner, waardoor rijdende auto's lang niet meer zo slecht zijn voor het milieu. Ik pleit voor meer asfalt. De A4 Zuid gaan we eindelijk doortrekken. De A15 bij Europoort en de A27 in beide richtingen zijn ook toe aan verbreding. En daarmee lossen we het filegeweld pas echt op. Ik zeg dus, geef de automobilist meer ruimte. Bel WNL. 0800 1121. Ja, en u kunt ook twitteren. Dat doet u met hashtag Eerdmans, hashtag WNL. Maar misschien ook gewoon hashtag Avondspits. Want dat komt nu helemaal goed uit in dubbel opzicht. Doet u mee. 0800 1121. En u bent bij mij binnen in de show. Koek Baron, die twittert geheel met je eens. Eerdmans... nog meer ruimte en dan ook nog wat meer begrip voor elkaar tonen. Dan gaat het nog een stuk beter. En Friesland Boppen koppelt die eraan. Richard Kramer zegt... Uh, ook op de wegen die nu nog goed lopen... die nu nog goed lopen, ook al vast verbreden... zo blijf je de problemen voor... Daar gaat men dus men proactief uh, voor, inderdaad. En daar ben ik het ook mee eens. Aan de lijn zometeen, Ivo Stumpen. En hij is van Milieudefensie. En Nol Verdaasdonk, directeur van de Milieufederatie Brabant. Dus geduchte tegenstanders zometeen in avondspits. En u doet ook mee. Dus op 0800 1121 geef de automobilist ruimte. En ik spreek met Heijn van Liveloo uit de Rosmalen. Goedemiddag, of goedenavond inmiddels. Uh... Ik ben het niet helemaal eens met de stelling. Uh, ik geloof zeker dat het uh, oplost, de fileproblemen oplost. Maar uit wetenschappelijk onderzoek is ook gebleken... dat mensen een bepaalde tijd van hun werk afwonen. Dus hoe meer asfalt je legt, hoe makkelijker ze bij hun werk kunnen, wonen, of bij hun werk kunnen komen... en hoe langer ze erover over hebben om op een mooie plek te wonen. Hè. Dus uh, vanuit Zwolle en andere dan. Want ja. doen we toch wel anderhalf uur over. U bedoelt de calculerende file rijden? de calculerende er rijden. Op het moment dat je nou zorgt dat er bij Rotterdam veel meer gebouwd kan worden... prachtige huizen, dat dat groene hart is, wat minder uh, vastgeklonken zit... Uh, dan kunnen mensen daar uh, prachtige huizen wonen. Hoe hoeft niet in uh, Zwolle te gaan wonen om een mooi huis te hebben. Nee. Nou, is er, is er mening. We gaan het zo bestuderen, be ook met Milieudefensie erbij. Dank, dank je zeer voor het inbellen. We gaan eens kijken. Mevrouw Perrier, goedenavond. Goedenavond, doos. Um, Goedenavond. Ik, um, uh, ik woon in Amsterdam, dus ik weet wat er allemaal voor file ellende is. En uh, wat ze dus nu gedaan hebben met uh, bijvoorbeeld de, de spitsstrook uh, of de vluchtstrook benutten in de spits, dat werkt geweldig. En, uh, ja. en, als we op, en die meneer die daarnet was, die zegt van ze moeten mooiere huizen dicht bij de steden bouwen, zodat de mensen niet heen en weer hoeven te rijden als ze mooi willen wonen. Simpel. Ik, ik vind het gewoon niet helemaal gelijk. Er moet wat meer asfalt. We hoeven niet overal asfalt, maar er kan best nog wel iets meer bij. Ja, het is lang tegengehouden, hè? Moet, ik, moet ik zeggen, onder druk van de meest linkse partij en, en de milieufederaties. Ja, nou, ik ben ook erg voor het milieu, hoor. Ja, ik maar ook. Maar ik denk dat al die files niet goed zijn voor het milieu. Dat denk ik dus ook. Dat is precies dus, mijn uh, eerste vraag aan Ivo Stumpen zo meteen. Wa waar, ja. waar, wat is daar het antwoord op? Oké, okay. Juke Perrier, ja. dank je zeer Juker, hè, voor het inbellen. Joh. Dag. Jo, dag. 0800 1121. U doet mee. Ik zeg, die files die bestrijden we inderdaad door meer ruimte te geven. Geef die automobilist nog meer ruimte. Zit u in de file? Kijkt u eens om u heen? Op welke snelweg bent u beland? Misschien kunt u ons laten weten waar met name nieuwe maatregelen nodig zijn. We weten inmiddels dat de files zijn teruggekeerd op het niveau van 2000... Hulde dus, bravo. Maar op de A50 bij E-Wijk, de A12-lunetten, wordt nog hard gewerkt. Daar komt, uh, daar komt ook verbetering in. En er zijn nog verschillende knooppunten, met name rond uh, nou, A12, A2, A4... ik hoef het allemaal niet te noemen... waar we nog redelijk wat snelweg bij kunnen gebruiken. Een stukje snelweg erbij, dat is hard nodig. Uh, meneer Venema twittert... het aanbod zal nog veel meer dalen door de stijgende benzineprijs. Um, Rox van der Hoeven zegt WNL heel Nederland... Plat asfalteren, wat moet je met de natuur? Zonder grappen, minder files is zeker fijn. Maar ik wil ook kunnen ademhalen. Um, even kijken, Ivo Stumpe, goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent campagnewoordvoerder verkeer van Milieudefensie. Ja, dat klopt. Part taakgroep binnen taakgroep binnen jullie defensieapparaat. Um, minder files, het werd net ook gezegd... levert toch heel veel schonere lucht op voor, voor de mensen? Uh, nou ja, het auto. Je leeft natuurlijk per heeft geen schone lucht op, maar files zijn wel heel erg slecht. Dat is wel waar. En, uh, een auto die in de file staat, die verbruikt uh, onredelijk veel... en die stoot onredelijk veel meer vervuilende stof uit. Dus we zijn ook geen voorstander van files. Nee, dat is op punt 1 al goed om te horen. Maar ben je het eens met wat ik zeg? Geef ze nog meer ruimte, meer asfalt nee. is nodig? Nee, omdat je natuurlijk altijd het risico loopt dat als autorijden aantrekkelijker wordt... bijvoorbeeld omdat het sneller gaat... Mensen uh, meer en verder gaan reizen. En dat is natuurlijk een trend die we jarenlang hebben gezien. Mensen zijn steeds verder van hun werk weg gaan wonen. En de autoclimate is elk jaar gestegen. Het is nu echt uh, voor het eerst dat, uh, dat die trend een beetje doorbroken lijkt te worden. En dat is eerder een gevolg van de economische crisis dan van het. Uh... Nou. Van zelf. Maar Ivo, dat wordt eigenlijk ontkend door mevrouw Schultz. Die zegt, het was juist niet de crisis. En dat dacht ik namelijk ook, leek me een logische verklaring. Of het weer, waar ook we op, he, de doorstijging van de temperatuur in feite... minder natte dagen blijkbaar, uh, meer droogte, uh, minder zware winters. Dat, dat heeft niet zoveel zo aan de Dijk gezet. Het gaat met name toch om die wegverbreding. Dat is toch niet wat ik in het rapport lees. Ik, ik zal het dan maar even citeren. afgelopen maanden heeft evenveel verkeer gebruik gemaakt van het wegennet als het vorige trimester. Dat is de belangrijkste conclusie van deze rapportage. Dat is wat het ministerie zelf schrijft. Natuurlijk is het zo dat als je ergens in een knelpunt meer asfalt aanlegt... dat dan de balans tussen uh, de verkeersvraag en het verkeersaanbod ten gunste gaat van, uh, van, van, ja, van, van wat aan de files is. Ja. Maar wat we natuurlijk niet moeten hebben... is dat daardoor autorijden zo aantrekkelijk wordt... dat we ook weer meer gaan rijden. Nee, maar het is punt is juist... De, dezelfde hoeveelheid auto's schrijft schuld, ja. gaat sneller naar, naar zijn plek waar die moet zijn. Nou, dat betekent maar ja. één ding. Er zijn meer wegen gekomen en dat is dus ja. ook de oorzaak. Ja, maar Perfect. Als, het nu weer, als het nu weer gaat leiden tot meer autoverkeer... dan zitten we toch weer op hetzelfde niveau. Nee, maar. Dan hebben we toch weer dezelfde files. Nee, maar ho, het gaat er mij om dat de mensen doorrijden. Dat is goed voor het milieu. En nou, voor de het mensen. Het zou nog beter zijn als mensen met de trein gaan, bijvoorbeeld. Ja. Of minder gaan reizen. Ik ben ook een trein treinvernaad, maar daar kan ja. niet iedereen in terecht, uh, blijkt, mij, blijkt mij altijd weer. Nou ja, ik denk dat daar de knelpunten zijn waar we nog het meeste, uh, het handigste kunnen investeren. om meer reizigers op hun bestemming te krijgen. Okay. Als je kijkt wat, wat een euro die wij investeren in het treinverkeer. en in de sporenaanleg aan reizigerskilometer oplevert. vergeleken met een euro die we investeren in het wegverkeer. dan is dat veel gunstiger. En dat is dus niet alleen goed voor het milieu, dat is ook voor de, goed voor de mensen. Die nu in de file staan, omdat er misschien geen ja. andere optie is. En het is goed voor de reiziger die nu Ivo, in de zit. Ivo, luister, je hebt een medestander en die is ook nog eens vrachtwagenchauffeur. Luister, hij komt eraan. Ivo, of sorry, John van Hoos uit Tilburg. Ja, goedenavond Joost. Ik John. Uh, ben het ook uh, niet eens met de stelling, omdat ik denk dat als je drie of vier banen breed uh, naar een stad toe rijdt, als mijn industrietrein. je uiteindelijk toch allemaal op één strook weer uh, daar af moet. Dus ja, je verplaatst uiteindelijk de files. Ja. Mm, blijkt niet echt uit dit onderzoek hè? Uh, ja, dat weet ik dus niet, maar ik bedoel, als je nou heel het land uh, op drie of vier stoken maakt, ja. dan kan ik mij er iets bij voorstellen, maar uh, alleen de A2 verbreden, bij wijze van spreken, ja. van Noord naar Zuid, ja, alles wat dan de A15 opschiet of de, of de A20, of weet ik van welke, welke straat, of nou. weg die weer twee breed is, dan krijg je toch daar weer de files. Nou, je raakt wel een belangrijk punt. De terugslag is vrij enorm. Als je stilstaat op een afslag, dan trekt dat helemaal terug op de snelweg zelf en andersom natuurlijk. Maar het viel ja. mij inderdaad op aan dit onderzoek. Er zijn meer wegen bijgekomen, aantoonbaar. 2,2 miljoen uur staan we minder in de file. Dat kan niet anders betekenen dat het een heel erg gunstig effect heeft, meer asfalt. Ja, ongetwijfeld zal dat ook wel een stuk effect hebben. Ik denk ook dat we heel veel effect zal hebben als mensen met elkaar meerijden. En dat ze ja. dat gaan stimuleren misschien vanuit bedrijven. Ja, kan ook. John? Dank je wel voor het inbellen en rij voorzichtig daar met, uh, met de vrachtwagen. Jan van Hendrik uh, zegt, of Jan Hendrik van Ark eigenlijk... voor nu lijkt het dan opgelost, maar hoe lang kun je door blijven verbreden? Nou, voorlopig nog eventjes zou ik zeggen. Uh, Henk Koelewijn zegt, al die auto's en vooral vrachtwagens in de file... is nog veel en slechter voor het milieu. U kunt meedoen met Twitter en dat doet u door hashtag WNL te gebruiken... of hashtag Eerdmans, hashtag Avondspits mag ook. Ik lees live voor zover als ik kom en dan doet u mee aan mijn uh, stellingnamen. Geef de automobilist meer ruimte. Het werkt aantoonbaar, de files worden Opgelost door middel van veel meer wegen. Leuk als u meedoet in dit debatprogramma van WNL. Het heet Avondspits. Barry de Wit uh, twittert al die files door die bergen werkzaamheden van de afgelopen jaren. Is dat geen milieuvervuiling? Ja, je moet iets doen om door de pijn heen uh, te komen. Uh, meneer Stumpe, nog even een, een slotakkoord. Uh, uh, is het zo bij, bij jou dat het economisch voordeel niet ook meeweegt? Kijk, hoe meer geld we verdienen door de mensen te laten doorrijden... des te meer kan er ook weer in het milieu teruggepompt worden. Ja, maar het milieu is vaak gebaat bij minder vervuiling. Niet zozeer dat we meer geld te tegenaan gooien. Milieu is niet iets wat je kunt kopen. En ik denk dat wij daar het beste aan doen... om nu de, de, de vervuiler meer te gaan laten betalen. En dat zie je dus ook terug, bijvoorbeeld in maatregelen... die we kunnen nemen om de files te beperken. Zou ja. dus wij nu zien dat bijvoorbeeld een derde van het spitsverkeer... in drukke regio's als Rotterdam bestaat uit vrije tijdsverkeer... wat daar niet per definitie moet zijn. Dan zou ik zeggen, voer een spitstarief in van 2, 3, 4 euro... En dan heb je een heel groot deel van dat verkeer eruit gehaald. Ja. En je hebt maar 3-4% minder verkeer nodig om van al je files af te zijn. Nou, maar dat ja. werkt wel inderdaad. Op de A15 heb je het Spitsmijden, meiden, uh, mening, ja. dat je 5 euro kan verdienen door de spits te meiden per ja. ochtends. En dat schijnt ja. heel erg goed te werken. Nou, mensen zijn best bereid om voor, voor een nou, toch best nog betaalbare stimulans, zeg maar, uh, uh, andere keuzes te gaan maken. Ja. Dus het, het, de invloeden van, van, van menselijk gedrag met geld is, is helemaal niet zo ingewikkeld. Oké. Okay. Eens? Nou, Ivo Stumpen, dankjewel. Campagnewoordvoerder Verkeer van Milieudeventie. U kunt meedoen Echt. ook. Dank je. 0800-1121. Um, op lijn 1, Roland Swiet uit Breda. Goedenavond. Hey, goedenavond. Roland. Vertel. Nou, ik uh, ondersteun jouw stelling helemaal. Uh, daarnaast uh, hoor ik net iemand uh, iets zeggen over het uh, kunnen verhuizen. Nou, uh, vandaag de dag krijgt niemand zijn huis meer verkocht. Dat zal nog heel lang zo blijven je zult best wel bij kunnen bouwen, maar uh, die mensen die zullen het huis nooit kunnen kopen, want ze kunnen hun eigen huis niet verkopen. Ja. Daarnaast is het zo dat de baan voor het leven niet meer bestaat. Flexibiliteit is een vereiste vandaag de dag. Dat betekent dat je ook uh, aan mobiliteit moet kunnen voldoen. Nou, dat wordt niet ingevuld door openbaar vervoer. Ik hoor al jarenlang vanuit bepaalde hoeken dezelfde credo's uh, om openbaar vervoer te stimuleren. Werkt niet. Roland, wat zou, wat, ja, wat zou jouw overweging zijn om wel de trein te pakken? Wanneer ga jij de trein pakken? In principe niet. En waarom niet? De trein rijdt van daar waar ik niet ben naar daar waar ik niet naartoe moet. Ja, ja veel gehoord verhaal. Dus dat is geen alternatief? Dat, dat zit er. Dus jij blijft op de weg? Ja. En waar zit jij meest mee? Waar, waar moet de, de overheid nog meer wegen leggen wat jou betreft? Nou, ik hoorde net uh, iets over de A27. Uh, dat is uh, bij mij weten uh, inderdaad een groot knelpunt. En uh, da da daar zie ik zelf persoonlijk heilen. in. Absoluut. Ja. ja, A27 is genoteerd. Dank je wel. bellen, Roland, uh, Roland Zwiet. Dank je zeer. Uh, en dan gaan we kijken op lijn 5. Daar zit Adrie Neven uit Waddingsveen. Reageer maar, Adrie. Goedenavond. Nou, ik ben het uh, met de stelling helemaal eens. Ja. Ik uh, rijd dagelijks van uh, Waddenksveen naar Penis. Nou, met de trein uh, is dat geen doen. En uh, ik zou eigenlijk graag willen dat de A20 ook iets wat uh, aangepakt werd. De A20, ja, de richting uh, Gouda? Of vanaf e, Utrecht? Ja, ja. Want ik, sta, ik ben nu uh, een uur onderweg. Nee, anderhalf al. Uh, en ik heb vijftig uh, kilometer gereden of zo, zoiets. Kijk, dat is toch een moeilijke avond. Maar ik, kun je wel zeggen dat, dat ook jij hebt gemerkt dat de files zijn afgenomen de afgelopen maand? Uh, nou, op de A20 kan ik dat niet zeggen. Maar ik uh, kan me voorstellen dat het uh, bij de A2 wel zo is. Ja. Oké, okay, Adrie, dankjewel. 0800 1121 geeft de automobilist meer ruimte. Aantoonbaar werkt het om meer asfalt te leggen. Tegenstelling tot wat veel uh, mensen uit links-Nederland ons hebben doen willen laten geloven. Het werkt gewoon. Er zijn minder files. Op nummer 6, de heer Vrolijk uit Al van der Rijn. Ja, nou, Valk is het, maar dat geeft niet. Ah, Valk, meneer Valk. Maar eh, u bent we vrolijk. zijn allemaal zo knap. We kunnen alles van tevoren regelen. Alleen, het verkeer kunnen we niet van tevoren regelen. Er staat nu, ik kom nu weer van de Maasvlakte af... 19 kilometer file. We bouwen een tweede Maasvlakte. We laten alleen al het verkeer over de fietspad rijden, om het zo te zeggen. <laughs> Dit klinkt Rotterdams. Dat is de A15 nee, bij euro. Ja. ja, maar dat maakt niet uit. Maar dan denk ik van... waarom kijken we nou niet eerst eens vooruit, voor we wat gaan bouwen? Ook een goed idee. Beter, beter nadenken voor je, voor je begint met ruimtelijke ontwikkelingen... en je, je wegen net er eens op aanpassen. Ja, maar je gaat toch eerst, eerst je wegen verbreden als je de grootste haven van Rotterdam wil zijn? Ja. Maar geef jij, ook een, geef jij ook een pluim aan Eurlings aan en verhagen voor de aanpak, in ieder geval de broodnodige herstelwerkzaamheden op, op het dek? Ja, nee, daar, dat snap ik. Maar ik bedoel, ik rij nu de hele week in Rotterdam rond, bij wijze van spreken. Het is de hele week al bagger. Als de twee op elkaar klappen, staat de hele ring van Rotterdam vast. Klopt, en dat gebeurt ook, ja. Ja, en dat is, dat is dan ons hart van onze economie. Daar heb je gewoon een punt. Oké, okay, dank, je, dank je voor het in, inbellen. Merci. Ik, Arie van der Bos zegt: Ik woon in Sliedrecht en werk in de buurt van Hoofddorp. Ik kan kiezen A2 of A4. Beide zijn eh, verbreed en dat scheelt me echt 40 minuten per dag. En dat blijkt ook uit onderzoek bijvoorbeeld A4 Badhoeven Dorp. 13 minuten ben je sneller dankzij de, de wegverbreding. Uh, Esmeralda de Milan zegt, de avondspits. Initiatieven zoals scoren. Draag ook bij aan minder files. Hoewel ik nu muurvast sta, overigens. Nou, Esmeralda, je mag ook bellen. Uh, Herger Braschen zegt, minder files. Ook door de recessie, als het straks weer beter gaat, zijn er ook weer meer files. Ja, werd niet aan het in het onderzoek duidelijk. Ik dacht dat het minder effect had. Maarten Wit twittert nog. Ik wil Camille met zijn rekeningrijder terug naast mijn asfalt vaststaan op de A13, A20, A16 en A15, zegt hij. Geef de automobilist meer ruimte. Um, Johan Simersma Johan, goedenavond. Ik denk, ben het deels eens met de stelling, maar ook deels oneens met de stelling. Omdat uh, in de afgelopen jaren veel meer asfalt veel bijgedragen heeft aan minder files. Maar dat nu de meeste files veroorzaakt worden door ongevallen. Ja. En je kan het asfalt blijven bijleggen. Maar als de ongevallen blijven staan, dan heb je ook met meer asfalt heel veel files. Ja. Dus er moet iets gedaan worden aan het voorkomen van ongevallen. En zolang automobilisten met ja. ratio gedrag door kunnen blijven rijden en tegen elkaar opklappen... Maar dan Blijf zeg ik tegen jou, Johan, ik denk dat je gelijk hebt... maar dan denk ik, hoe meer ruimte je hebt op de weg... kijk naar Amerika, waar je zes baans weg soms hebt... dan kan je tenminste rustig puffen als je rechts... dan ga je rechts rijden, heb je heel veel haast, ga je links... nu zit iedereen elkaar in de weg in Nederland. Ja, maar ik denk dat als wij in Nederland, uh, zeg maar... Met vanuit uh, die ruimte, dat ruimtebesef in de Verenigde Staten... zes baans wegen gaan aanleggen om dit probleem op te lossen... dan denk ik dat aan het verkeerde en dan van touw aan te Nee, maar dan word je veel rustiger van, bedoel ik. Bedoel, dan, dan ga je natuurlijk een ander rijgedrag zien. Ja, maar dan ligt, dan ligt Nederland ook al vol met asfalt. Dat, dat ben ik wel mee dus eens. ik denk dat er andere wegen zijn om ongevallen te voorkomen. En dat is bijvoorbeeld door moderne apparatuur om afstand te bewaren, ja. eh, snelheidslimitering, ja. eh, etc. Okay. En dan, dan voorkom je files en dan zijn we allemaal veel sneller thuis. Dank je Johan. En dat was Johan omdat u zegt eh, ongelukken veroorzaken de boel. Daar, daar zit natuurlijk ook wat in. U kunt nog meedoen met avondspits 0800 1121. Geef de automobilist meer ruimte. Nolverdaasdonk, goedenavond. U bent directeur Milieu Federatie Brabant en u ja, heeft een manifest aangeboden aan de provinciale staten al daar waarin u juist minder asfalt voor, voorstelt. Nou ja, minder asfalt. Wij hebben daar in ieder geval voor een aantal knelpunten die hier in de Brabantse wegen net zijn uh, oplossingen bedacht, maar die oplossingen zijn uh, behelzen duidelijk minder asfaltstorten dan zeg maar, in de ogen van het provinciaal bestuur uh, nodig zou zijn. Maar die A50 bij jullie, bij OS, dat is toch nummer twee knelpunt van de file top 10. Daar moet toch nodig wat gebeuren. Nou kijk, um, waar ons manifest over gaat, dat betreft uh, zeg maar een oostelijke variant, de N279. De A2 wordt al verbreed, uh, de ruit rondom Eindhoven is voor een belangrijk stuk klaar. En daar zitten eigenlijk niet echt veel knelpunten meer in. Het probleem wat zich in Nederland uh, veel meer aftekent is dat zeg maar al het verkeer, waar uh, komen de knelpunten die komen bij de steden. En Nederland ligt nu eenmaal vol met steden. En elke keer, het is in deze uitzending ook al een paar keer genoemd... elke keer dat je ergens een knelpunt oplost... zie je, en in wezen zie je nul staan richting die steden. En ik ja. denk dat het een illusie is om te denken... dat je met het storten van meer asfalt... de bereikbaarheidsproblematiek in Nederland op kunt lossen. Maar dan ontkent u een beetje dat die 2,2 miljoen uren minder file... die de mensen hebben, hebben genoten... Dat die, niet, uh, dat, die niet, dat die niet waar zijn in feite. Want dat is toch een, een feit dat boven tafel is gekomen. Dankzij de wegenuitbreiding hebben we zoveel minder uur in de files gestaan. Nee, maar het zou wel buitengewoon merkwaardig zijn wanneer zeg maar, de, al dat uh, asfaltsoorten... niet op een of andere manier bijdraagt aan het oplossen van files. Alleen of het op langere termijn het probleem oplost, is een heel andere kwestie. En ik denk dat het zo langzamerhand tijd wordt om eens te kijken... van op een slimme manier bereikbaarheid te gaan organiseren. En als je kijkt wat, de, de, de, de, wat in, in Eindhoven en omgeving, de, de, de, de slimste regio van de wereld wordt gezegd... Daar zijn in ieder geval allerlei organisaties bezig om te kijken hoe we met elektronische hulpmiddelen met betere en slimmere apparatuur in de auto's, slimmere wegen, mm. slimmer openbaar vervoer, het bereikbaarheidsprobleem ja? binnen de stedelijke regio's op kunnen lossen. Okay. En dat volgens mij kan het ook prima. In Londen is het al aangetoond Klopt. dat als je bijvoorbeeld met rekeningrijden gaat werken, dat een belangrijk deel van de toevloed van het verkeer in die stedelijke regio afneemt en daardoor de bereikbaarheid toeneemt. En in Nederland zullen we ook een dergelijke kant op moeten. Oké, okay, nolverdaasdonk. Directeur Milieu, de federatie, blijft u nog aan de lijn. Want we gaan luisteren naar bellers die ook binnenkomen. U kunt nog meedoen. 21 Sebastian Los twittert op hashtag Eerdmansfiles. Zijn niet langer, maar juist breder. En Edwin Jungeburg zegt... meer wegen is goed voor de economie. Maar leid dat in tijden is aangelegd... dat we nog konden investeren. Hans van Ham. Uit Syrië. Ja, Hallo, Hans. Hans. Hans van Ham. Hoor je me nog, Joost? Ja, ik hoor je zeker, Hans. Hoor je mij? Oh, oké. Okay. Ga je gang. Nou. Ik ben het niet helemaal met je eens, waarbij ik wel wil aantekenen dat ik erg blij ben dat een aantal wegen verbreed zijn. Met name de A12, daar rij zelf ook nog regelmatig overheen. En daar merk je het inderdaad. Maar ik heb nog steeds het idee dat meer asfalt symptoombescheiding is. Waarom? Uh, als je kijkt naar het gedrag van 90% van de automobilisten. Ik wil dat nog even langs. Ik wil in de file toch tot voorin rijden. Ik wil dat dan nog even tussendrukken. Dan heb je het hele stoplichteffect. Ja. Alle, alle remlichten die opflitsen en daar komt je file weer. Dan, en dat los je niet op met nog bredere wegen. Dat kan je alleen maar oplossen door de automobilisten te voeden. Ik denk dat dat het grootste daar stuk is. Daar ben, je, daar ben je niet de eerste die dat zegt. Dat klopt nee, inderdaad. Ja. Het, het verhufteren, daar gaan we het een andere keer over hebben. Maar Hans, daar, ja. zit, daar zit een punt. Dank je wel voor het bellen. Oké, okay. hey, graag gedaan. Merci. Jij, bedankt. Dag. Tonneisen zegt uh, Eerdmans: Nederland heeft niet veel asfalt. Goed te zien met Google Earth. Windmolenpark en golfbanen zijn net zo slecht voor het milieu. Maurits uh, Termeulen zegt Eerdmans helemaal voor. Extra rijstroken helpen de A12 bij Gouden. Twee weken open. Vroeger 1 uur en 15 minuten. En nu drie kwart. Heeft u ook zo'n plezier van de minder files en de meer uh, aangebrachte wegen uh, in Nederland? U kunt nog meedoen op hashtag Eerdmans, hashtag Avondspits. Uh, ik zeg, de automobilist moet nog meer ruimte kunnen krijgen. Uh, meneer Toby Rijks, goedenavond. Ja, goedenavond. Dag. Ik, ben het, uh, ik ben het oneens met de stelling. Althans, in die zin, we praten even over gevolgen en wat we eraan moeten doen. Maar de oorzaak van al deze... Dus de bevolkingsgroei van de laatste 200 jaar in Nederland, van 2 miljoen naar, naar 17 bijna nu... Ja. En daar wordt helemaal niet over te praten. Ik bedoel, laten we nou, uh, noem je dat, uh, stoppen met dweilen. Dweilen, uh, een dan beetje dan voor. De, de groei van de te stoppen, wat met de alle leefbare Nederlanders. Ja, ik, ik, ik, de lijn is te slecht, Robi. Maar in je punt is daar, je zegt niet dweilen met de kraan open, zoals Fortuin het zei. Maar dan op het gebied van het verkeer. Uh, dank je wel voor het bellen. Um, op, op nummer 3, Katharien van Schaik, Goedenavond. Uh, Joost, goedenavond. Katharien van Schaik uit Naarden. Hallo. Hallo, ik ben het eens met de stelling, omdat ja. ik uit eigen ervaring spreek. Ik uh, rijd al een jaar of vier, zo'n zo drie keer per week, voor mijn werk naar Amstelveen. En dan moet ik de A1 over, wat natuurlijk altijd verschrikkelijk was. Ja. En dan ga ik vanaf de A1 op de A9. En sinds wij hier een dubbele spitstrook hebben, en ook de A9, zeg maar op de A1 een dubbele spitstrook... en op de A9 is de vluchtstrook is rijbaan geworden tijdens de spits... Is het echt, ik vind het een ongelofelijke verbetering. Ik deed er altijd ongeveer een uur over en nu zo ongeveer 35 minuten. Ja. Dat nou, wordt het meer gezegd. Het rijdt gewoon allemaal door. En dan heb je nog wel eens misschien uh, vervelend gedrag van automobilisten. Maar in principe, het rijdt gewoon veel beter door. Ik denk dat we echt uh, uit, de, uit de crisis gaan kopen. Ja. Net, dus komen. Ik er 2,2 miljoen uur. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Nou, Katrien, ik deel, ik deel je, je vreugde. Dank, dank voor het bellen. Merci. Uh, we zijn er okay, bijna. Joost, graag gedaan. Succes met je programma. Dankjewel. Leuk om te horen. We zijn er alweer doorheen. Luisteraars. Robin van Beek twittert nog. Hashtag WNL. Ik ging met de trein naar Amsterdam. Nu met de auto door de wegverbreiding A2. Dus toch meer auto's door, door verbreding. Mark Westerdorp zegt, Eertmans ruimte voor de automobilist... die auto nodig heeft. En zo als advocaat die naar de penitentiaire inrichting moet. Eh, er wordt nog veel meer getwitterd. U kunt gaan kijken op hashtag WNL of hashtag Eerdmans... of hashtag Avondspits. En dan kunt u nog meedoen aan de discussie. Wij gaan eruit, zo meteen op deze zender. Brands met boeken met schrijfster Carolien Visser. En zondagochtend is er weer een Eva Jinnik op zondag... om half tien, zoals u weet, op Nederland 1 live... En maandagavond zijn wij weer terug met Avondspits om half zeven hier op Radio 1. En dan weer vertrouwd vanuit Capella Nijssel. Een heel fijn weekend en tot maandag. Dag. Politiek roerige tijden. Je ziet dat er nu ja, eigenlijk gewoon heel veel relaties staan te roesten langs de zijlijn. Bezuinigen, hervormen, linksom of rechtsom. Doe je als Margaret Thatcher, there is no alternative. Dat is de retoriek van Mark Rutte. Morgenochtend, de politieke stand van het land in Troskamerbreed. Ik vind het echt een bolksimplisme van de heer Berman om nu de brandweer van Zwolle erbij te halen, die overigens goed functioneert. Luister morgenochtend van 11 tot 12. Ik ben een blijvertje. Troskamerbreed. Radio 1, het nieuws.